Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam-Zuid zijn vanochtend tien appartementen ontruimd... nadat een hoge concentratie koolmonoxide was gemeten. Drie volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, is niet bekend. De problemen werden ontdekt nadat er een ambulance was gestuurd... omdat iemand onwel was geworden. De oorzaak van de verhoogde concentratie koolmonoxide wordt onderzocht. De bewoners van de tien Rotterdamse appartementen... zijn opgevangen in een buurthuis. Na een ontploffing is afgelopen nacht brand uitgebroken bij de leveranciersingang van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Drie medewerkers die het vuur wisten te blussen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar heeft nog niemand aangehouden. Een Algerijnse influencer die al 36 jaar in Frankrijk woont... lijkt de te zijn geworden van een diplomatieke ruzie... tussen Frankrijk en Algerije. Boualem N, met een kleine 170.000 volgers op TikTok... werd in Montpellier opgepakt na een oproep tot geweld... tegen een tegenstander van het Algerijnse regime. Frankrijk besloot N donderdag uit te zetten naar Algerije... maar het land weigerde hen de toegang... in verband met terreurgevaar in eigen land. Daarop werd hij in Frankrijk vastgezet. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat Algerije probeert Frankrijk te vernederen. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met de fonds van een dode man in Amsterdam. Het lichaam werd vrijdagmiddag aangetroffen in een pand in de Transvaalbuurt. Volgens stadszender AT5 houdt de politie rekening met een misdrijf. De twee die nu zijn aangehouden zijn mannen van 41 en 39 jaar uit Amsterdam.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 Shows a life in circuses Jumped into the deepest end Pushing himself Goedemiddag, het is even na twee uur. Welkom vanuit onze mooie en drukke studio vandaag aan de tolweg 10A. Dit is Zandvoort op zondag. Ik zal me vast en zeker wel een paar keer verspreken dat ik Zandvoort op zaterdag zeg. Benno, goedemiddag. Goedemiddag, ja, nou dat. Uh... Dat idee heb ik eigenlijk ook wel een beetje, dat ik me ga verspreken. Ja, he, dat zit er best wel in. Maar goed, het zijn ons vergeten, want dit, dit doen we niet vaak. En misschien dat we dit jaar dit wel elke maand gaan herhalen. Steeds met een andere gast natuurlijk. Hoewel onze gast van vandaag, Rendell Lawson, we kunnen daar wel een jaar mee vullen. dat is, uh, zoveel valt er altijd wel met Rendell te bespreken. Uh, en vandaag draait het eigenlijk allemaal om hem. Um, Rendel, uh, welkom. Ja, dag. goedemiddag Op ja, ja. zondag dus. Ja, goedemiddag. <laughs> Rendel op zondag. Ja, ja, voor mij is het ook al op de zaterdag. Hè? Dus het ja. is even heel erg apart uh, gewoon. Ja. Maar ja... Je, ja, zondag in Zandvoort, het is uh, goed vertoeven. B uitoeven. zeker een hele lange pitreport uh, krijgen we, Rendel. <laughs> ja, ik hey, begrijp het. Van drie uur. <laughs> ik heb het begrepen. Echt natuurlijk kort, hè? En natuurlijk on, een ZB'er hebben we uh, ja. naast ons zitten. De bekende, nee, BZ'er. BZ'er. BZ'er, hè? Ik moet er nog een beetje aan wennen. Uh, Thomas de Jong. Uh, ja, de prijzenman, hè? De, ja. ja, de prijzenman. Uh, de vrijwilliger van uh, Zandvoort van het jaar. Thomas Zeker. Welkom. Dank je. Ja, Thomas, om maar. Uh, we gaan eerst even wat uh, 112-meldingen doen. Want jij had eigenlijk de meest nou. heftige melding van vandaag. <laughs> nou. Tot nu toe. Nou, ik kreeg net een appje binnen inderdaad. Dat er in uh, Hoofddorp rondom de Zuidagent een man uh, in een psychose loopt met een mes. Maar. Oké. Okay. En uh, dat er een helikopters vliegen en weet ik het allemaal. Dus ik heb... Voor de er niet van Oké, okay, nou, voor, de, voor de luisteraars in Hoofddorp. En dan natuurlijk welkom aan onze vrienden in België. Want daar hebben we ook allemaal luisteraars. Verder staat er is een brand in de Albert Heijn op het uh, Duk dokplein, dokplein in Amuiden. En dat is inmiddels opgeschaald naar middelbrand. Er is uh, behoorlijk wat uh, brandweerpersoneel aanwezig om het uh, zaakje op goede orde te krijgen. In ieder geval te blussen natuurlijk. Dus zijn ze vanmiddag om half twee, rond half twee mee begonnen. Nou, heb je uh, gisteren hadden wij de primeur, hè, Rob, van het uh, gekreste vliegtuigje. Ja, op hoe is het afgelopen eigenlijk? Op het eiland Marken. Nou, dat was dus bij de NOS, uh, was het, uh, hadden ze daar zelfs een filmpje over... Nou, relatief goed afgelopen. Er zaten, ik dacht, twee mensen in. En die zijn, uh, die zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, personeel... maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Oh, gelukkig. Dus, dus eigenlijk een noodlanding. Um, Renhof, staat mij bij... Jij, ooit ben jij dus begonnen bij de brandweer, toch? Ik ben uh, begonnen bij de brandweer. Ja, de, lucht, de luchtmachtbrandweer. Ja, precies. En daar zat ik uh, inderdaad... Uh, uh, heb ik ook... Uh, ja, ook dit soort dingen meegemaakt. Te veel, helaas. Want we zaten precies in, t, uh, in de periode dat uh, de uh, luchtmachtpiloten overgingen van de NF5 Northrop naar de, uh, na de F-16. Ja. Dus op uh, vliegbasis Leeuwarden waren er nog wel eens af en toe dat een, uh, ja, zeg maar een piloot even niet meer wist hoe hij omhoog moest. En dan bleef hij beneden. Ja, ja. En dan hadden we weer rommel. Dus daar heb ik wel wat uh, gekke dingetjes meegemaakt. Uh, prachtige tijd. Uh, Leeuwarden, daarna in de Soesterberg. Met de Amerikanen samengewerkt. Als mm. brandweerman. Ja, ja, ja. ja. Maar dat was je diensttijd? Dat was mijn diensttijd vier jaar. Ik was zo'n zo kort verband uh, ver oh, ja, ja, geweest, ja, je wel. Ja, ja, ja, Waar ja, ja, ja. dan helemaal niet meer werkt. Ja, maar ja. gewoon. Uh, ja, ik, werd, uh, gewoon uh, ik was van school weggegaan. Ik heb had, ik had mijn school niet afgemaakt. En toen kwam ik daar terecht. En toen uh, kon ik de brandweeropleiding doen. Nou, die uh, heb ik uh, koemlaude geslaagd. Hmm. En toen ben ik zelfs in Engeland geweest om daar uh, uh, ook nog opleidingen te krijgen. En toen kwam ik bij uh, ja, Vliegbaas Leeuwarden en uh, Vliegbaas Soesterberg terecht. En daar nou. heb ik vier jaar uh, gezeten, totaal. En, en laten we nou even teruggaan naar de tijd voor je achttiende, je bent geboren en getogen Amsterdammer. Echt Amsterdammer. En nog steeds. Uit 62 ja. ben je? Uit 62, ja. ja, ja, ja. Mooi ja, goed ja, goed ja, jaar, goed wijnjaar. Ja, heel goed wijnjaar. Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk <laughs> jongen. <laughs> nee. En, uh, maar hoe, hoe uh, ik bedoel, uh, Randall Lawson, die naam, dat is niet een typische Amsterdamse naam. Maar. Nee, mijn voorouders, uh, mijn vader kwam uit Indonesië en uh, mijn moeder kwam gewoon uit Nijmegen, dus uit Nijmegen, zeg maar. Ja. En, uh, ja, die heb ik ook gevonden in, in de militaire diensttijd. En okay. uh, het, uh, ja, ik ben, als mijn voorouders kijken, kom ik oorspronkelijk uit Schotland vandaan. Ja, ja. En er zijn twee broers geweest. En de een is naar Oost-Indië vertrokken en de ander is in Schotland gebleven. En dat is de rijke tak en ik ben van de arme tak. Okay. Dus dan weet je ook gelijk hoe die situatie <laughs> zit. Nou ja, los. Dat, en dat en dat mijn, moeder, ook... mijn moeder vader Brendel waarschijnlijk een hele mooie naam gevonden. Dus, ja, ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. vandaar dat, Het uh, komt niet heel vaak voor. Maar iedereen denkt ook dat ik uit het buitenland kom. Ja, ja. En hoe zag je jeugd eruit in Amsterdam? Ja, geweldig. Geuseveld opgegroeid. Uh, Groenewijk, uh, heel veel vriendjes. Uh, en kijk, uh, wij, ik ben opgegroeid, en ben jij ook opgegroeid. In een tijd dat er uh, geen televisie bijna was. En nee. geen, uh, geen, laat staan, een Gameboy of dat soort dingen. Dus het was, wij werden gewoon naar buiten geschopt door onze... Ik werd mijn moeder naar buiten geschopt. Uh, voetballen buiten op straat. En uh, als de lantaarnpalen aangingen mocht je pas weer naar komen. Ja, oh ja. Ja, ja, al, ja mooi staat, ja. <laughs> ja, mooi hè? Als ja. Ja. het licht aanging van ja. de lantaarnpalen, mocht je pas binnenkomen. Zo zijn we ja. opgegroeid. Zo zijn ja. we opgegroeid. Ja. Ja. Dus het was eigenlijk altijd buitenspelen. Ja. ja. Altijd. Ja. En uh, ja, uh, uh, daar, en daar toen mijn, uh, uh, mijn vrouw ontmoette uh, als we als eerst nog en uh, toen uh, richting door, eigenlijk door heel uh, Amsterdam gezworven in verschillende huizen. Ja. en ik ben in het Zuidoost terechtgekomen uiteindelijk. Ja. daar wil je niet dood gevonden worden, maar ik woon er nog steeds. Oké. Okay. <laughs> ja. Goed, we gaan even naar muziek. Uh, wat heb je voor ons, Rob? Want, uh, ja, ik ga naar de jaren tachtig uh, natuurlijk. Hè. Dat ben je van me gewend, hè, Benno. Ah, ja, oké. Okay. Yes, we hadden trouwens net uh, aan de begin een plaat uh, op jullie verzoek... Hè, oh, van ja. uh, George Harrison ah, en uh, Foster... Ja. Ja, daar zit een heel verhaal aan voor. Ja, dat, dat zag ik ook. Want In 1977 is George Harrison een jaar meegereisd met het Formule 1 circus. Ja, dat klopt helemaal. En uiteindelijk heeft hij dit verhaal uiteindelijk voor zijn grootste vriend Jackie Stewart geschreven. Oké. Okay. Ja, en, en, en dat is eigenlijk gewoon een ode aan de Formule 1. En er is ook in die tijd een prachtige film. Toen ook wel hebben ze gemaakt. En uh, daar was dit in feite gewoon uh, zeg maar de, de titelsong van uh, ook het hele verhaal. Uh, alle beelden erbij. Ja, dit is een iconisch... De meeste mensen kennen het niet, maar een iconisch liedje. Dus... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En wij, wij hebben het toen gebruikt... Wij hebben het absoluut gebruikt toen wij samen radio maakten op Zandvoort. Dat is jaren negentig geweest, denk ja, ik. Ja, zoiets, ja. Zoiets, hè. Midden jaren negentig hebben wij uh, ja, Mobile Masters uh, hebben we ja. samen uh, verslagen en dat soort dingen. Uh, dat was de opening tune, volgens mij. Ja. Ja, hè? Ja. Ja. En hebben we hebben nog een programma gehad. We hebben we nog op programma gehad? Help Ben. Nou ja, ja, ja, help je. Nou, lekker plaat. plaat. Oh ja, ja, ja. Ik weet welke je bedoelt ja. hoor. Dus, uh, nou, dat komt er uh, zo meteen lekker blijven luisteren en hoor je het uh, vanzelf hè, op deze zondagmiddag. Welkom uh, drie uur lang de Rendell Show, zoals uh, Ben het uh, mooi uh, zei. Tot aan vijf uur speciale editie van uh, Zandvoort op zondag. Met nu de Blauw Monkeys en it doesn't have to be this way. Doesn't have to be this way, just count the hours. Cause when your bed is made, then maybe it's too late. Yeah, there's no hope for a hundred child whose joker is wild. They take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 Ja, dat had ik eigenlijk gewoon moeten doen. Hè. De microfoons uh, openhouden terwijl we deze plaat draaien. Want uh, dan krijg je de echte verhalen te horen, Benno. Ja, ja. dat valt wel mee. We gaan gewoon in de herhaling. En uh, Rendel ja, die was uh, super verrast. Want hij dacht, uh, heb ik in een radioprogramma uh, gezeten? Gedaan, of een eigen radioprogramma gehad. Ja, dat was inderdaad zo, uh, Rendel. Dat uh, programma, uh, weet je het al hoe het heet? Pit en Paddock. Pits en Pedal. En weet je ja. hoe we aan die naam kwamen? Hè? Ja, ja, ik ik kwam ja. bij jou thuis. <coughs> op een avond. Ik kon dat hele adres in Zuidoost niet vinden. Ik dacht, nou daar rij ik even naartoe. Nou, dat bleek dus niet zo zo te zijn. Iets ingewikkelder. Maar goed, we gingen op jouw werkkamer zitten. Je pakte een Frans blad. Van met, uh, over Autosport. Ja, uh, dat heette Autopassion. Dat blad trouwens. Oh ja. Ja, het heet Autopassion. En, en, je... en, en, en daar stond toen iets van pitch en paddock in. Ja, en op een gegeven moment nou, was de een of andere uh, rubriek of zo. Ja, een rubriek wat erin stond. En daar hebben we toen die naam van gepakt. Ja. ja, We waren toen een beetje aan het brainstormen. Wat zouden we gaan doen? Na nou, onze live uitzendingen. En toen kwam jij met dat heel lumineus idee van... Een, inderdaad pitch en paddock op de radio. En de radio was nou, een, bij mij helemaal een, nieuw. een, een, een, een autosportprogramma ja. op de Zandvoortse radio. Ja. Ik bedoel, de, dat, dat hoort er gewoon hey, joh, bij. Nee Olof Mol en al die konuiten, die bestonden allemaal niet volgens nee, mij. Nee. Nee. Wij zijn het zetters geweest. Wat deden jullie dan tijdens de programma's? Hm? Wat deden jullie tijdens dat programma dan? Nou, dat was uh, eigenlijk helemaal gevuld. Het was maar één uur. Ja. En, uh, en dat hele programma was eigenlijk gevuld met interviews. En Rendel die... Uh, ik had dat apparatuur en Rendel die interviewde de mensen. En ik uh, uh, zette het allemaal achter elkaar... Er ja. was zelfs zoveel materiaal dat ik had soms maar 10 eh, seconden tussen interviews. <laughs> aan muziek. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, we hebben hele korte intro's gehad. Laten we daar maar op halen ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ging wel behoorlijk door. Ja, nou, ik, ik was dan met de microfoon op pad en pakte gewoon iedereen. En vooral coureurs en andere mensen pakte ja. ik van jongens, vertellen het maar. En, uh, dus en vooral bij jou ook. In de dus ik was een he? beetje een soort Al het Kalf. Hè, die ook overal ja. uh, en vooral bij mij in de zaak pakte. veel mensen niet langskwamen. Ja. Want daar in de zaak al heel veel uh, coureurs en andere mensen. En beroemde mensen uit de autosport kwamen daar al binnen. Dus, ja, want je liet net foto's zien van de opening van ja. je eerste zaak in, uh, in de straat ja. in Haarlem. Uh, uh, nou, wie, wie had je daar allemaal? Nou, heel veel. Ik zit net de foto's bekijken. Soms weet ik de namen niet eens meer. Maar de, uit de autosport waren daar heel veel mensen aanwezig. En Michel Blekemol heeft toen de, de winkel geopend natuurlijk. Okay. Dus uh, die opende de winkel toen. En, uh, dus daar is het alle ellende mee begonnen. Dankjewel Michel. <laughs> en, uh, dus ja, gewoon... Uh, en ja, ik, zie, ik zie mensen uit, uit uh, uh, ja, Citroën liepen mensen rond, Renault liepen mensen rond, Alfa Romeo zie ik mensen rondlopen. Dus ook die hele autoreal die kwam toen naar dat hele kleine zaakje daar uh, in dat, zeg maar, die garagebox, omdat dat was, meer was het eigenlijk niet. Nee, het was een... Uh... Maar het was al gelijk een pleisterplaats van een heleboel mensen, want het ging daar ja. de hele dag door. ja. Maar hoe kwam, het, hoe kwam, had jij dan al, al die contacten al lopen? In, in ja, tijd? op een of andere manier. Ik, ik was in die tijd, volgens mij, was ik al bezig in de autosport als perschef van verschillende racen, verschillende coureurs. Dus oh. ik, ik was al een beetje, ik schreef verslagen, toestanden, dat soort dingen. Dat is later nog veel meer geworden. Want ik heb later voor grote teams, dus Illy Racing Team en vervechter Racing. En uh, al die coureurs heb ik al voorbij zien komen. Maakte ik de, de perspublicaties voor. Dus ik was een beetje journalist. Maar ik was ook geen journalist. Nee, ik, ik, ik schreef maar wat. En de mensen vonden dat leuk en het was geweldig. En uh, ze vonden het anders als anders dan al die professionele jongens. Dus als ik in de perskamer kwam, op Somers zaten ze me ook allemaal aan te kijken. Dan heb je die amateur weer, maar hij heeft wel werk. Weet je wel, zo ging het oh, ja, een beetje. Ja, ja, ja, ja. En, uh, maar ik deed het voor het lol, het was hobby. Uh, mijn hele leven bestaat uit hobby. Ja, ja, maar dat moeten we even goed, goed uitleggen: de, de, de auto teams. Dus autosportteams, die hadden dus uh, mensen zoals jij. En die schreven persberichten. Wij schreven de persberichten. Ja. Aan het eind en, van een race dag. Ja, maar ook al vooraf. Dus uh, voor, ja. voor, voor de sponsors schreef ik al ver van tevoren. Uh, ik was altijd van type, je moet zoveel mogelijk... Kijk, we hadden nog geen social media. We waren daar helemaal niet mee bezig. En ik was zo'n type, ja, je moet niet alleen het eindverslag hebben. Je moet ook vooraf. Je moet ook de voorbereiding, je moet ja. alles doen. Dus dat ging al naar... En dat is allemaal nog getikt. Hè? Dat werd allemaal nog ja, ja, uitgeschreven. Ja, ja. Oh, ja. En dat werd allemaal in een envelopje gestopt. Ja, oh, oh. <laughs> of Foto gefaxt. Een fotootje erbij. <laughs> Weet je? Een fotootje erbij. En dat ging, op die manier ging het daar iedereen toe. Ja. En, uh, en dat deed ik ook al voor wedstrijden. Dus twee weken voor een wedstrijdweekend was ik daar al mee bezig. Voor die rijders. Dus die kwamen altijd in beeld. Maar ik, ik, ik dacht dat je eigenlijk van de brandweer naar, uh, naar de autosportmodelauto's was gegaan. Maar nee, nee, dit, maar nee, dit nee, nee. Er zit nog wat tussen. Nee, er zit nog wat tussen. Wat tussen. Ik ben, uh, toen ik bij de brandweer stopte, bij de luchtmacht, ben ik eerst uh, naar uh, Schiphol gegaan, naar Fokker. Want ik, uh, ik, ik kon in Amsterdam nergens uh, met mijn. Ik was namelijk een specialist in olie- en okay. Ja, Ze nee, zitten zit in Amsterdam niet met een gebouwtje voor op jou te wachten. Nee. Dus uh, ik kwam op Schiphol terecht. Schiphol zelf zat helemaal vol, die had een uh, personeelstop ben ik bij Fokker terechtgekomen. Daar heb ik eigenlijk gesolliciteerd als uh, bewaker. Want die papier had ik ook. Dus ik denk, nou bewaker aan de poort staan kan je altijd. En ik werd... Uh, ik solliciteerde op maandag de brief. Op dinsdag nee, woensdag werd ik al... Uh, gebeld door Fokker en ze zeiden: uh, Kan je vrijdag beginnen? Ik denk: Nou, heb je wel heel erg hoge nood. <laughs> uh, maar dat was niet als uh, bewaker, maar als brandtuurman. Dan de brandtuurmensen tekort. Te, te okay. En op dat moment werd de F-16 daar geassembleerd. En daar had ik alle ervaringen mee. Ja. Dus ik wist uh, elk boutje van zo'n vliegtuig, wist ik. Beter als die jongens die hem in elkaar aan het zetten waren. Dus dat was heel snel. Op vrijdag had ik al met mijn luchtmachtpak, want dat had ik nog, mijn luchtmachtbrandweerkleed die had ik allemaal gehouden. Uh, die gooit dus weg, die zou ik allemaal gauw. Stond ik daar al op het terrein, uh, op het platform van, van, van uh, Fokker? Okay. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt en toen was ik eigenlijk een beetje klaar mee. En uh, toen, uh, ik, ja, dat, dat wordt een heel verhaal, maar dat is heel simpel. Ik verzamelde zelf modelautootjes. Ja. En toen kwam ik bij Automobilia, daar kocht ik altijd mijn modelauto's. Dat was toen de, de grote winkel in, in Harlem. Ja. Automobilia was, ja, zeg maar. Ja, de grootste. Dat was gewoon heel groot. En die zei, ja, ik, maar de grootste van Nederland. Nou ja, maar gewoon in alles wat ze deden... waren ze gewoon echt heel erg goed. En okay. gewoon, ze waren heel erg breed met hun assortiment. En dat was eigenlijk alleen maar René Boswinkel die dat deed. Samen met Paul... En uh, ja, die, die waren uit hun jasje aan het groeien en die wilden nog een vestiging in, in uh, Amsterdam gaan beginnen, extra erbij. En dat, uh, dat werd toen uh, Cars Books werd dat. Dat deed hij samen met uh, Alex Meek en Don Koemans. Don Koemans hier uit, uh, uit uh, Zandvoort vandaan, okay. die uh, vroeger bekend is van Autoland onder andere. Um, en toen zei ze, wil jij die winkel in, in Amsterdam gaan runnen? Ja, ik had helemaal geen winkelervaring, maar ik heb wel een aardige babbel, dus... Zo, zo is de helemaal oh, begonnen, zeg maar. Die, die babbel heb je altijd ja, gaat, ja, ja, ja. Dus, die is er nu niet opgevallen. Nee, is er niet opgevallen. Oh, ja, ja. Dat was nee. Maar het is heel simpel. Uh, toen ben ik in het de deeltje van de modelauto's begonnen. Ja, ja, ja, ja. Daar ben ik begonnen. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij Automobilia. En toen zei ik van, uh, ik wil jouw zaak overnemen. En René Boswinkel wilde niet verkopen. En toen heb ik het uh, drie keer gevraagd. Ik zei, de derde keer vraag ik het niet meer. En uh, toen zei nee, René, ik ga het niet verkopen. Ik zei, nou, ik ga voor hem zo beginnen. Hm. En toen ben ik uh, heel gemeen 100 meter verderop begonnen met Autopassion. Uh, met ja. En dat naam, dat weet je het gelijk, want van dat tijdschrift dat jij gezien hebt. Ja, <laughs> en uh, dat was een heel klein winkeltje in de in zijn straat in Haarlem. Um, maar daar is het niet bij gebleven. Je bent... Uh, het, het werd te klein, denk ik. Hè? Want je bent naar de Koude Horen gegaan. In nou ja, het grote probleem was... Ik, ik denk, ja, gaan we eens even kijken... waar het schip uh, strandt. En dan gaan we gewoon nog zelf maar beginnen. Wat ik alleen nooit verwacht had... is dat al de klanten van Automobilia... gingen allemaal met mij mee. Want ik was het Op. gezicht en het aanspreekpunt. Ja, ja, ja. En dat was niet, eigenlijk niet, helemaal niet de bedoeling. Want ik wilde ook een hele andere richting in met modelauto's. Maar ze gingen allemaal mee. Dus eigenlijk binnen twee weken draaide je die tinters, als <laughs> is die Jacko. Maar maar uh, ik vond uh, die winkel trouwens, die had een, een, een waardeloze. Uh, um. Etalage? Was, was nou, wel, we ja, zaten, was, ik, het zat wel naast het Tijlers Museum ja, ja, op een van de mooiste plekjes ja, van Halen. Maar dan hadden ze er wel wat van mogen maken. Ja, dat was een, maar het was een heel smal, lang pand. Okay. En uh, het grote probleem was dat die etalage bestond eigenlijk alleen maar uit, de, uit de deur. Uit één <laughs> dat was gewoon. Dus je kon er ook niet heel veel mee. Nee, ik, heb, nee. al, ik heb er altijd wel geprobeerd bij, uh, bij automobielen wat van te maken. Maar oh. uh, laten we het zo zeggen, dat, daar kon je gewoon helemaal niks mee. Dus nee. mensen liepen er heel makkelijk voorbij. Maar het was wel een begrip. Automobilia was echt absoluut een begrip. is al heel lang gebleven. En uh, ja, tot ik begon. En toen ging die winkel wel een beetje achteruit. Dat was natuurlijk wel een beetje mijn schuld. Maar ja, ik wilde die winkel echt overnemen. Maar uh, ging jij gelijk in de, met de modelauto's in de autosport? Of nee, dit niet zoals Automobilia nee. Uh, ook nog uh, andere, andere autootjes? Nee, absoluut niet. Uh, de, de, laat zo zeggen, de modelauto-industrie in die tijd was heel breed. En autosport was niet zo eens zo heel veel van. Het is iets, eigenlijk iets van de. Nou, als we een beetje kijkt, de laatste 10, 15 jaar dat er echt heel veel nadruk op die autosport wordt gelegd. Maar toen had je voornamelijk merkenverzamelaars. Dus je had de Citroën, Alfa Romeo, Trabant, uh, Renault, hmm. uh, Ferrari-verzamelaars. Dus wie hebt nou een modelauto van een Trabant? <laughs> gaan we straks over hebben. Vind ik goed. muziek. Ja, dat gaan we zeker doen in zometeen meer. En dan gaan we even kijken naar het weer ook. Hè? Oh, ja, dus uh, ja. eerst doen we dat en daarna komen we weer terug bij uh, Reyndel Lawson. Dus uh, blijf lekker luisteren naar deze Zandvoort op zondag tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En dan weten we zo'n beetje alles van uh, Reyndel om vijf uur. Zou het? Nee, je hoort ja. het straks ja. verderop in uh, deze uitzending. Hier is de plaat die er ook uh, bij past vandaag. The Cars and Drive.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 Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when? Komen de auto's uh, heel veel langs uh, vandaag. Uh, in deze stad wordt op zondag. Zal Zo meteen veel uh, meer. Maar eerst, uh, ja deze, hè? De weerbericht. Het weerbericht met uh, Benno Veugen. Oh, Benno, ja, ja, ja zitten ja. er klaar voor? Nou ja, even mijn bril goed. Ja, dat gaat ie hoor. En um, wat zijn we een mooie tijd, zeg? Ja, goed, hè? Oh, precies op 14.30. Uh, Zeker. 6 graden is het momenteel. 35% kans op zon. En het blijft droog. Vanavond ook droog. En de temperatuur die zakte naar 2 graden. En het wordt een, ook een rustige nacht. Ja, het haast geen wind. Dus dat is allemaal fantastisch. Morgen de dertiende. 80% kans op de zon. En met een UV'tje van 0, dus je hoeft je voorlopig niet in te smeren, Thomas. Dus, dat scheelt allemaal wel, het wordt 4 graden en minimaal wordt het 0 graden. Dus nog wel een koude nacht, denk ik, naar dinsdag de 14e. Eens even kijken wat gaan we dan de rest van de week doen. Um, temperaturen van 6, 7, ja het blijft ongeveer 7 graden de hele week. En pas echt zonnig wordt het volgende week zaterdag als Robbie zijn show weer doet. 80% kans op zon. En daarvoor is het oplopend van 25% tot 50% kans op zon. Dus uh, een lekker weekje, lekker rustig weekje. Weinig water, ook wel eens fijn natuurlijk. En, uh, de minimumtemperaturen boven nul. Kijk, zeg, daar houden we van, hè? Ja, rustig. Ja, weer. als het maar boven de nul blijft, dan ja. vinden we het oké. Okay. Het weer is uiteraard ook na te lezen op onze ZFM-app. Dat was het weer. Nou, even overleggen, Benno. Eerst ja. met uh, Rendel verder praten of uh, een plaatje? Wat, nou, wil je? Ik, Wat wil je? Nou, ik, ik ben nog aan het komen van de schrik over uh, dat uh, trabanten als modelauto's uh, werden gekocht. Ja, daar, dus, daar wil ik eigenlijk uh, ook wel alles van weten, uh, uh, Rendel. Uh, ja, ja, de, ja, de ja. trabanten als modelauto. Ja, die zijn er. Nog steeds? Nog steeds, ja, nog steeds. ja, ja. Oh. je kan nog steeds. Modellen. En er zijn, ik zou je vertellen, er zijn hele verzamelaars van dat van van merk die gewoon echt tientallen, misschien wel honderdtallen modelletjes van Trabantjes hebben staan. Erg, hè? <laughs> ja, maar, ik ben het... vol ongelooflijk. Want hoe, hoe hebben ze dan zoveel, heeft zoveel modellen gemaakt? Nee, ze hè? hebben niet heel veel modellen gehad. Maar er zijn wel heel veel fabrikanten die al eh, sinds de Trabant bestaat ook modelletjes daarvan maken. En eh, ja, dat gaan de mensen dan verzamelen. Kijk, eh, dat was een beetje. Dat is verzamelen. Passie hebben voor, voor je merk of passie voor eh, iets. Of, dat kan je voor een coureur hebben, kan je ook voor een auto hebben. En dan willen ze ook echt. Van zo'n auto willen ze alles hebben. Van punten slijpen tot en met een vlakkommetje. Oh, ja, ja, ja, ja. Tot en met natuurlijk alle modellen in alle schalen. Ja. En van het trabantje ga je van 1 op 87 tot 1 op 8. Dus er is echt heel veel in verkrijgbaar. Ja. En het is, hey, het is het leukste autootje om in te rijden. Wat nog mooi, het is het leukste autootje om in te rijden, kan ik je vertellen. Zeker en de roesters zit dan ook op die uh, modelauto. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ze kunnen, ze kunnen behoorlijk roesten. Hè? Kijk, zo'n Rebant is gemaakt van, uh, ik doe het altijd maar papier -maché, maar een soort latoon met lijmlagen en dat soort dingen. Het is echt gewoon een, uh, geen plastic auto, dat mag je nooit tegen een eigenaar zeggen. Oh. Het is een soort katoen uh, gelamineerd waar zo'n wagen van gemaakt is. Maar ze hebben daaronder hebben ze gewoon een chassis. Oh, dat kan roesten, jongen, dat wil je niet. <laughs> maar ja, hey joh, het is toch prachtig. Dat, dat, ja. Oorspronkelijk Russisch, toch? Nee, uh, volgens mij gewoon Oost-Duits. Oost-Duits, Oost ja, Oost-Duits. Ja, Oost ja. Achter de muur vandaan, hè, Trabant. Ja. En, ja, en Lada dan? Lada was, oh. was Russisch. Lada was Russisch, Lana was Russisch oh. ja. En, uh, maar uh, Trabant is echt gewoon echt voormalig Oost-Duitsland. Ja, ja, ja. En, uh, ja gewoon geweldig. Weet ja. Je, we hebben natuurlijk ook... In maar wat onze, is er dan zo geweldig aan? Ja, het, heeft gewoon, het is de basis van de basis van de basis. <laughs> Weet je, de de, de basis, maar het trabant is daar nog een versie daar bovenop. Dus ja, ja, ja. alles is gewoon basis in zo'n auto. En, dat, en, en het rijdt, vervoert je van A naar B. Ja. Ik zie het maar een beetje als de ouderwetse, wat, wat heet die, al die hokken die tegenwoordig in Amsterdam rijden. Al die kleine autootjes, dat is ook de basis van de basis. En uh, nou, dat, is, dat was een trabant in die tijd ook. Hmm. En Vergis je niet, voordat de muur viel, reed heel Oost-Duitsland in trabant. Hè? Ja. Maar, uh, er waren er echt heel veel. Ja, dat, uh... Eens wat ze konden betalen. Ja, ja precies. Maar, uh, maar iedereen had of veel mensen misschien toch wel een autootje voor zou, de deur. Ze hadden een autootje voor de deur. Ja, ja. Er, ze er, er, hadden uh, gewoon een autootje voor de deur staan dat was een Trabant. Maar vergis je niet, hier uh, moet je soms uh, zes maanden op een nieuwe auto wachten. Die mensen wachten vijf jaar op een nieuwe auto Oh, dat tijd. weer wel. Dus het duurde ook heel lang. Ze de, werd voor voorgespaard. Uiteindelijk konden ze zo'n auto kopen. En dan moesten ze vijf jaar wachten voordat het dingetje keer voor de deur stond. En dan dus, heel veel rijden, hè? want voordat je, je het weet was hij weggeroest. Je moest heel veel rijden, ja. ja. En, uh, <laughs> en het moet, uh, we gaan zo niet over schone luchtverklaring hebben in die nee, tijd, nee, want die nee. hadden we helemaal niet. Want dat was wel. Uh, ik ben uh, ooit een keer op een, uh, een evenement geweest in de, uh, op de Zachtse Nee, op uh, Sleutje Dreiek was dat in Oost-Duitsland. Daar waren een stuk of honderd Rabantjes. Oh, uh, Mistvorming op het paddock, zullen we maar zeggen. Ja, okay. Mistvorming op het paddock. <laughs> ja, dat was. Uh, dat was uh, ik ga nooit, ik ga nooit uh, vergeten de lucht van barbecues met braadwoesten en twee takt olie. Dat is, ga je ja, nooit ja, vergeten. Ja, die mix bij elkaar. Ja, is De ja, mooiste ja. mix die je kan hebben. Ja. Dan loop je echt gewoon in heaven, zeg ik ja. maar gewoon. Uh, nee, het jongens, het is. Uh, mensen met passie rijden in Trabant. En dit mm. uh, zijn er gelukkig ook in Nederland nog steeds heel veel. Want dit is volgens mij zelfs een Trabantclub. Dus, uh, okay. Maar een, een nieuw kun je ze nog kopen? Nee, niet meer. Nee, oh. dat is voorbij. Nee, oh, dat, dat is, voorbij. is allemaal wel, uh, nu allemaal wel voorbij, helaas. <laughs> dus totdat de laatste is weggeroest. Uh, uh, ja, maar die worden gekoesterd. Hè. Dus, uh, oh, ja, ik ja. denk dat wij de Wij gaan het niet meemaken mm. dat het laatste gaat verdwijnen. Okay. Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dus uh, nee, die auto's worden gekoesterd. en dat, dat is uh, het hele mooie. Je komt ook... Zeker als je modelautozaak hebt, kom je allemaal die mensen met die passie kom je voornamelijk heel erg tegen. En dan hoor je verhalen en denk je, oh ja, geweldig. Ja, ja, ja. En dan moet je gewoon uh, uiteindelijk heel erg van genieten. Ja, precies. Nou, dan gaan we straks door over de modelauto's natuurlijk. Want uh, daarvoor zit je hier ook. Uh, en Rob, wat... Ja, gelukkig is van de, de Trabant opgelost, hè Benno. Ja, gelukkig wel. Ja. Ik ben voor de schrik. <laughs> Zeker. Wat wilde jij zeggen? Nou ja, muziek. Ja, tuurlijk. Gaan we doen. Hier is uh, Slijfoxx. Is dat ook gewoon nodig bij een start hè? van een uh, race, let's go all the way en dan uh, ja, meteen uh, vooraan liggen, hè? net als Max uh, Verstappen vaak doen natuurlijk date, date. <laughs> <laughs> ja, de laatste paar races ging het even wat minder, maar goed ja, het zat hem een beetje tegen. Het zat hem een beetje tegen. Maar in februari, eind februari, uh, rendel dan uh, beginnen de tests alweer van de Formule 1. Hè? Ja, geweldig. Ja. Ongelooflijk. Ja, gaat ja, het snel. Zo geweldig, jongens. Vroeger zaten we een half jaar zonder Formule 1. Tegenwoordig een paar maanden. Ja. We zitten wel te zeuren. Ja, <laughs> ja, toch? ja dat is waar. En dan waar. heb je in de zomer weer een enorme stop. Ja. Dan denk je, waar zijn die gasten allemaal? We zijn die gasten allemaal, de, allemaal de, weet de, je wel. Uh, maar uh, uh, ja, dat gaat eigenlijk het begint alweer bijna. Voor je het weet, uh, uh, mogen ze weer rondjes rijden, die jongens. Ja. Uh, He? Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, en, uh, we beginnen te testen en uh, heel snel de eerste campfire, maart alweer toch? Ja, maart. Jongen, jongen, jongen. Jonge. En een hoop nieuwe kopies, hè? Heel veel nieuwe kopies. Ja, ja we, hebben echt, uh, we, we krijgen een beetje echte verjonging van de Formule 1. Zitten er zitten natuurlijk nog een paar oude knarren in. Ja. En uh, even heerlijk, Max is inmiddels zo'n nou, 10 jaar, 11 jaar, waar gaat hij in? Heel lang. Ja, ja eh, ook al een oude, oude knar aan het worden in die Formule 1 natuurlijk. Eh, maar we krijgen hele jonge jongetjes. Ja, ja jouw neefje gaat ook uh, rijden, toch? Ja, ja, ja. Kijk, ik ben dan de snelle tak. Hij is de langzame tak. Maar het is wel zo dat eh, ja, mijn neefje... gaat nou, het is geen neefje hoor. Maar het is wel leuk eh, om je... Eh, ik zie die koppel staan, hè. Daar ik in de telegraaf. Waar van wint zijn eerste wedstrijd. Oh ja. ja. Ja, die gaat boven het bed. Ja, juist tuurlijk. Mijn meisje weet het nog niet, maar die gaat boven het bed. <laughs> ja, toch? Zeker weten. Dus, zeg, uh, Rendel, um, ik wou het even hebben over de, de modelauto's. Het ja. is natuurlijk een bijzondere hobby. Dat, dat zal vanmiddag nog verder duidelijk worden. Wanneer is dat eigenlijk begonnen en waarom? Ja, dat is, uh, ik denk gewoon langzaam al in de loop der jaren is dat begonnen. Maar dat is, praat je al echt uh, vanaf eigenlijk al... Of voor de Eerste, Wereld, de Eerste Wereldoorlog oh, ja. werd er al verzameld met uh, vooral tinnenmodellen. Uh, er zijn altijd verzamelaars geweest. Er zijn mensen die hebben potten verzameld, er zijn mensen die hebben kleding verzameld of Dat ja, is ook een beetje het kip- en eiverhaal. Uh, wie uh, dit, uh, het, toch iemand moet zijn begonnen? Misschien uit, met een houtsnede. Ja, hout die... maar dat, dat kan wel. Ik denk al misschien, uh, wij zijn even eerlijk, misschien werd er al verzameld uh, tijdens. Uh, ja, de, de, de, de Romeinse middeling. tijd. Ja, <laughs> ja, ja, ja toch? Dat ja, ja. werd ook verzameld. Dus, ja, misschien wel. Ja. Uh, verzamelen heeft altijd bij de mensen in het bloed gezeten. Hmm. En uh, er zullen altijd mensen bepaalde dingen verzamelen. En uiteindelijk, het maakt ook niet uit wat het is. Als jij op een gegeven moment uh, iets, je hart voor, uh, hart voor hebt en je zegt, joh dat, daar ga ik wat mee doen. Ja, dan maakt het niet uit of het nou sigarenbandjes zijn of dat het schoenen zijn of voor mij op wat uh, lichtbolletjes. Er dus zijn ook mensen die verzamelen lampjes. Dus dat is ook een vorm van verzamelen. Ja. En auto's is in principe al begonnen toen de eerste auto's kwamen. Toen werden er al modelletjes gemaakt van die eerste autootjes. Ja. En dat waren vaak dan wat grotere trapauto's of andere dingen. Maar zelfs dat werd al verzameld. En, uh, dus eigenlijk sinds de wielen zijn, wordt er verzameld. Zo moet je in principe zien. Alleen dat het echt op verzamelaars geïnt is. Dan praat je echt een beetje naar de Tweede Wereldoorlog. Toen kwamen echt, was er een overschot aan metaal. Hè? Er was natuurlijk zoveel metaal. Ja. En toen begonnen echt merken, als Meccano, dat soort dingen begonnen. In feite gewoon tinnen model te maken. En dat werd van Land Speed Record Cars gemaakt. Maar ook van gewone normale alledaagse auto's. Dus of fantasieauto's. En dan weet je, uiteindelijk moet je zo zien... die modelauto's was in eerste instantie bedoeld als speelgoed. Maar, uh... Ja. Hoe we tegenwoordig de modellen als, gemaakt gaan, ga jongetje, je niet meer mee spelen. Ja, ja, als jongetje kreeg je een auto. Als jongetje kreeg je een auto. Ik weet heel goed, als ik als klein jongetje met mijn moeder naar de tandarts ging, dat vond ik heel verschrikkelijk. Maar als ik braaf was geweest, dan was daar beneden een speelgoedwinkel en dan keek een autootje, kijk een Dinkitooi of een Korkitooi. Dus uh, en dat ga je op een gegeven moment. Ik speelde ermee, dus die waren stuk klaar. Maar er zijn ook mensen die, er zijn ook uh, jonge jongetjes die dan uh, niet meer gingen spelen. Ja, die hebben geen hersen, zeg ik dan. Maar oké, okay, dat is heel simpel, met een autootje moet je spelen. Ja. Uh, en ja, die, die gingen dat verzamelen. En dan krijg je op een gegeven moment, begint die verzuiming te komen. Gaat het leuk worden? Ja, en daar is op een gegeven moment natuurlijk wel de commercie. Uh, er kwamen ja. steeds meer fabrikanten ja, bij. Ja, ja, ja. En uh, dat is al... Uh, ik moet wel een beetje zien, ik heb de mooiste... Uh, toen ik zo'n 30 jaar geleden begon. En in feite 36 jaar geleden met de automobilia erbij. Toen zat je wel in het hoogtepunt van het verzamelen van modelauto's. Want er waren... Nou, ontelbare fabrikanten. Toen begonnen die maken. te nemen. Ja, en je zag gewoon dat er uh, ook heel veel artisjants kwamen. Er kwamen, uh, uh, wat toen heel erg in was, dat je zelf je modelautootje bouwde. Dus er waren heel veel bouwfabrikanten, oh, bouwdoosjes. Uh, in Frankrijk waren ontelbare fabrikantjes, die, uh, die, dat noemden wij kitjes. Dat waren uh, racing of witmetaal gegoten modelletjes. Van een, een model waar nog nooit wat van geweest was. Dus voor merkenverzamelaars kwam ook ieder autootje wat een merk ooit geproduceerd had, hmm. kwam ook uit in die tijd. En, uh, dus, en die moest je ze heel zelf in elkaar zetten. Dus dan zat je ze je uh, met lijm tv uit uh, zet je een modeltje te bouwen. Ja, ja, ja. En er kwamen in die tijd de mooiste modeltjes in uit. En ik heb ook enorm veel gebouwd. En, uh, honderdtallen, honderdtallen modellen. Ik deed het ook voor andere mensen. En uh, dat, was een, dat was ook al een soort hobby. Het bouwen van die modellen. Hmm. Maar de fabrikanten kwamen ook steeds meer met die modellen uit. En in een latere periode praat je een beetje vanaf... 95, 96, 97 zagen ook de automobielindustrie zag de waarde van zo'n modelautootje. Dus die gaven opdracht aan een fabrikant: ja. Noref, Zoido, Minichamps. Uh, wij komen met dat model. En uh, we gaan een nieuwe auto maken. Hier hebben jullie alle patterns, hier hebben jullie alle gegevens. Wij willen daar een modelautootje uh, van hebben. om weg te geven aan onze klanten die zo'n auto kopen. Oh ja, tuurlijk. En dan was het de sport als verzamelaar. om al dat modelletje te hebben. voor de echte auto in de showroom komt. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, weet je, dat gebeurde dus ook. Dus ja. je ging de hele wereld ik reed naar Parijs. om een modelletje te scoren. En, dat, en dan reed ik naar een dealer toe in Nederland bij Renault. En dan zei, jongens, dit is de nieuwe Renault die gekomen. En dan stond ze verkopen, maar daar hebben we niet eens een foto van gezien. Jij hebt de auto al. Ja, ja, ja. Nou, dat was natuurlijk een sport. Ja, ja. En uh, dat, dat hoorde er ook allemaal bij. Dat kwam er allemaal een beetje bij. Mm. En uh, dat, dat is geëvalueerd en gegroeid en gegroeid en gegroeid. En de laatste jaren uh, is de auto, ja, zie je dat de echte autofabrikanten zijn er een beetje uitgestapt. Want die hebben geen budget meer. Tegenwoordig gaat alles digitaal. Folder hebben ze al niet ja, eens meer. Ja, ja. En dus die doen dat niet meer. En dan zie je toch wel dat een hoop van die fabrikanten... Daar van de nieuwere generatie auto's ook geen modellen meer maken. Hmm. Dus dat wordt wel steeds een beetje, beetje moeilijker... om aan het nieuwe spul te komen. Het wordt aan. anders allemaal. Het wordt allemaal heel erg anders, ja. ja. ja. Maar in die hoogtijdagen toen ik begon... Uh, ja, toen was er wel... Uh, de... Verzond maar, je kon het krijgen... Hmm. En, eh, en toen was er nog heel veel nog niet gemaakt. Hè? Dus, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Want ik verzamelde zelf één merk. Nou, om zo'n merk helemaal de geschiedenis compleet te krijgen... was je toch wel de hele wereld aan het afreizen, hoor. Oké. Okay. Huh. Dus, uh, uh, nou kom je nog eens erg. Nou, kom je nog eens ergens. Ja, ja maar dat is ja. ook mooi van verzamelen. Hier komt toch eens een keer Tegenwoordig zitten ze allemaal achter zo'n schermpje. En dan klik ik, heb hem besteld. dan denk ik, ja, dat is geen verzamelen. Klaar. Ja, ja. Ja. Weet je? Mooi. dat is een van de redenen waarom ik nooit een webshop begonnen ben. Ja. Gaan we het straks over ja. hebben. Eerst uh, muziek, hè, ja, toch? Ja, ja. En zo meteen heb ik nog wel even een vraag over die modelauto's ook, uh, Rendol. Dus, uh, oh, kom maar. Dat gaan we doen, hè. Naar, ja, jij ja, jij hebt er verstand van. Dus uh, dat uh, ga ik met alle vertrouwen tegemoet naar deze oh. volgende plaat die we voor je gaan draaien It is Carrie Brooker and no more fear of flying. There was no more fear of flying. Vliegtuig goed afgelopen, Benno. Ja. No more fear of flying. No. Dus vandaar ja, van uh, schoot ik weer even naar dat uh, 112-onderwerp uh, over. Ja, ja, ja, ja. ja, jullie hebben het uh, over de mod modelauto's uh, uiteraard. Maar uh, hoe precies waren die oude modelauto's al, Rendels, Zat er echt al uh, de, de motor helemaal netjes uh, nagebouwd in... en het stuur wat kon draaien en uh, noem maar op? Nou, Je moet zo zien, in het begin, zeker in de jaren uh, 60, jaar 70... Uh, Merk als uh, Dinky Toys die maakte een beetje modellen van metaal zonder ruitjes, uh, zonder stuurtje, helemaal niks. Die maakte er een autootje naar. En dan had je al zoiets van, nou de vormgeving was helemaal goed, maar dat kan je niet meer vergelijken met tegenwoordig. Uh, Corky die uh, zette heel anders in. Die zag het, uh, die modelauto's echt als speelgoed. Hè? En dan praat je uh, over die schaal 1 op 43. 1 op 40, 1 op 43 waar ze in werkten. En daar kon je bandjes vanaf halen. Dan kon je met een stuurtje. En misschien kennen de mensen nog eens ooit een hele mooie Austin Cambridge geweest. Een uh, lessenauto. En dan zat een soort rond uh, schijfje boven het dak. En dan kon je de stuurtjes bewegen. En dan kon je als kind daar helemaal mee, mooi mee spelen. Later gingen mensen dat ontdekken dat je dat helemaal moest verzamelen. En die moest dan, dat noemen ze dan mint box zijn. Hij moest helemaal zonder krasje, toestandje, dat soort dingen zijn. Hij moest ook het originele doosje nog erbij zijn. Dan had zijn auto opeens heel veel waarde. En, uh, maar het was natuurlijk bedoeld, zeker bij Corky, als speelgoed. Bij Dinky, als speelgoed. Uh, dat er later een steltje zotte zijn gaan denken van dat is heel veel waarde, we gaan dat verzamelen. Mm. Ja, da daar krijg je dus verzamelingen door. Uh, tegenwoordig, de huidige generatie ziet dan Dinky Toy en zeggen ze zeggen, er geen raampjes in. Geen raampjes in? Moet dat mee? Weet je, want die zijn inmiddels zijn ja. die autootjes gewend die eigenlijk nog mooier zijn dan de echte. Dus, um, maar dat, het, werd, het werd in eerste instantie echt als speelgoed gezien. Later zijn we gaan verzamelen. En ook in die tijd wel, maar later kwam echt de verzamelwaard. Maar, maar toen ook uh, uh, Solido kwam, uh, Noref kwam, uh, Mini-Champs kwam, Succo kwam met hele mooie modellen. En toen kregen we meer, dat je zegt: we gaan dat verzamelen. En het was ook mooi om weg te geven. Er kwamen verschillende schalen: hè. grotere schalen, uh, kleinere schalen. 1 op 87 voorbij de treinbaan. Uh, ik zie ze dan bij niet, dan moet ik een loop pakken. Weet je, dat soort autootjes. Ja. Maar al zo gedetailleerd dat je denkt, hoe is het in Hemelsnaam mogelijk... dat zo, zoveel detaillering op zo'n heel klein modelletje kan komen. Dus uh, ja, uh, in het begin was het allemaal nog niet... Uh, die eerste autootjes, er zat niet zoveel detaillering op. Moet, uh, je moest heel goed kijken of je de deurtjes zag zitten. Maar tegenwoordig, uh, als je een modelautootje ziet... dan denk je, jeetje, hoe, hoe krijgen die kleine... voornamelijk Chinese handjes dat in Hemelsnaam in elkaar. Ja, geweldig. En je zegt de waarde van een dinky op een gegeven moment. Over wat voor bedrag hebben we het dan? Voor nou, dus een 1 op 43 bijvoorbeeld? Uh, er is zijn hoogtijden geweest dat de, dat de dinkies zelfs naar veilingen gingen: uh, Mintbox dinkies. En dan praat je bijvoorbeeld in zo'n Batman setje. Maar ook auto's waar maar uh, heel gelimiteerd een bepaald kleurtje was. En er zijn eh, voornamelijk in Engeland, er zijn op veilingen, Sotheby's, eh, die grote veilinghuizen hebben daar zeker mee gespeeld. Dat is al lang voorbij hoor. Dat is echt, praat je echt over toch al 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. En daar gingen denkjes weg voor over de 40, 50, 60.000 eh, pond. Zo, dus zo. je praat over serieuze bedragen. Uh, er werd echt... Uh, ik geloof ik een van de duurste dingen is ooit iets van 150.000 pond geweest. Dus je praat echt over serieuze bedragen. Maar behoud het zo waard? Nee, totaal niet. Want die, je... die markt is helemaal voorbij. Nee, dat is nee, jammer. jammer. Nee, ik heb nee, nog nee, een nee, hele ja. zolder vol liggen. Ja, je hebt een hele zolder vol. Hebben we al de een auto gekocht? en Ik bedoel, dat is niks meer waard. Nou ja, dat is, maar dat is ook met, soms ook met een schilderij. Of met andere dingen die mensen gekocht hebben. Uh, het, ik zeg altijd maar... Uh, het grootste probleem is... Uh, er zijn mensen die... Uh, komen bij mij en die komen naar een autootje kopen en ze "Rendel, behoud dat ze waarde En dan zeg ik altijd gelijk, stop nu met verzamelen. En dan staan ze me aan te kijken, hoe bedoel je? Ik zei, nu stoppen met verzamelen. Verzamelen doe je met je hart en niet met je, niet niet je brein dus niet met je hersens. Dat doe je alleen maar met je hart. Op het moment dat je hart gaat overslaan van een modelautootje, moet je hem kopen. Dan maakt de rest allemaal helemaal niks meer uit. Wat het kost, uh, of het onwaardvol vol is. Want je hebt uh, een liefde voor dat modelautootje. Mm. Op het moment dat je gaat denken... je gaat dat autootje kopen, wat het laatste jaren... daar kan Matthijs daar heel mooie dingen over vertellen. Uh, want hij is zo'n verzamelaar. Die heeft het allemaal meegemaakt. Uh, de nieuwe generatie verzamelaars... het eerste wat ze zeggen... Uh, houdt het zijn waarde. Stoppen. Want... Als morgen Poetin hier een bommetje neergooit... kan je beter geld in je kluis hebben zitten. kan je eten kopen, zeg ik altijd maar. Ja, ja toch? Welkeers, uh, dan he? kan je er beter maar gewoon helemaal mee stoppen. De, die hebben geen gevoel met dat modelautootje. Hmm. En dat zie je op het moment in de nieuwe generatie... van samen zie je heel snel als ze iets... en doen het heel snel weer weg. Want we konden er meer voor krijgen. Dan heb je totaal geen, niks met dat autootje gehad. Er ja, wordt een handel. Dat wordt, wordt het handel. En uh, kijk, uh, die verzamelaar die misschien dan 100.000 uh, pond voor die auto heeft gegeven, die heeft het met zijn hart gedaan, niet met zijn verstand. Ja. Want dat heb je al niet met je zoveel geld als een auto uitgeeft. Maar, maar heel simpel: uh, die heeft het met zijn hart gedaan, want hij wilde dat modelletje in zijn collectie hebben. Dan maakt wat je uitgeeft ook helemaal niks meer uit. Nee. Zo is het. Nou, wijze woorden om het eerste uur mee af te sluiten, hè, toch? Zeker. Zeker weten. Zometeen nog uh, twee uur lang uiteraard uh, verder met uh, de lossen uh, van auto-passion uit uh, Beverwijk. En Haarlem heeft hij natuurlijk ook gezeten. En alle palen die hij heeft uh, meegenomen naar de studio, hoor je zo meteen. Like crazy